...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn twee mensen opgepakt... ...in verband met de mislukte bomaanslag op Times Square in New York. Begin deze maand was al een Amerikaan van Pakistanse afkomst aangehouden... ...die geldt als hoofdverdachte... Hij zou een auto met explosieven op Times Square hebben achtergelaten. Vandaag waren er in verband met het onderzoek huiszoekingen in Massachusetts, New York en New Jersey. De twee arrestanten zijn Pakistanen die de hoofdverdachten van geld zouden hebben voorzien. Onduidelijk is nog of de twee ook wisten dat het geld zou worden gebruikt om een aanslag voor te bereiden. Nederland krijgt alle medewerking en ondersteuning van Libië bij de nasleep van de vliegram van gisteren, dat zei minister Verhagen na een bijeenkomst voor nabestaanden in Hoofddorp. Hij zegt dat hij niet twijfelt aan de kwaliteit van het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Dat wordt geleid door de Libische autoriteiten. Op de bijeenkomst in Hoofddorp waren zo'n 500 nabestaanden aanwezig. Het olielek in de Golf van Mexico heeft oliemaatschappij BP al ruim 350 miljoen euro gekost. Het geld is onder meer uitgegeven aan pogingen om het lek te dichten en aan het indammen van de olievlek. Ook hebben de Amerikaanse kuststaten, die door de olie worden bedreigd, geld gekregen. Vorige maand zonk een booreiland van BP in de Golf van Mexico na een explosie. Sindsdien zijn miljoenen liters olie in zee gestroomd. De eerste promotiedegradatiewedstrijd tussen de Rotterdamse voetbalclubs Excelsior en Sparta is onbeslist geëindigd. Het werd 0-0. Zondag is de beslissende wedstrijd, dan speelt Sparta thuis. De andere eredivisieclub in de na-competitie, Willem II, verloor vanmiddag met 1-0 bij Go Ahead Eagles. In de finale van de play-offs om Europees voetbal is ook de eerste wedstrijd gespeeld. FC Utrecht won met 2-0 bij Roda JC. Het weer het koelt flink af, vannacht kan het aan de grond vriezen. Morgen is het wisselend bewolkt, maximaal tussen de 12 en 14 graden. De dagen daarna wordt het iets zonniger en warmer.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 I've chosen to Een mooi begin voor het tweede uur, zeg ik altijd maar. Je hoorde eerst... ...Gorefest. Soul Survivor, en daarna hoorde je... ...Spartan, met de Story of Talos. Deze twee, moesten, deze twee platen moesten ik achter elkaar draaien, want dit was echt... ...deze combineren goed met elkaar, zeg maar. Ik vind het mooi, achtergrondmuziek hier, hoor. Ja, ja, het is mooi. Het, je, maar je houdt niet uh, van door je eigen praten en te praten. Nee, he? nee, precies. Nee, ik, weet er, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik vind het wel eng. Oeh. Nee. <laughs> nee, kijk, ik vind... Um, ik vind die zanger van Gorefest. Jan Chris vind ik gewoon echt... Dat is, dat is mijn held, zeg maar. Daar ben ik altijd al heel erg fan van geweest. Want De manier hoe die kerel kan, kan brullen en schreeuwen, dat is abnormaal. 110 decibel, zijn net. Hè, ja, ja, minimaal. Hij, is, hij kan het luidste grunten van iedereen in Nederland. Schijnt, dat hebben ze een keertje gemeten. En hij is ook degene die, uh, die dat uh, Nederlands kampioenschap Grunten uh, zeg maar, in het leven heeft geroepen, waar uh, Daniel van Ethereal ook. Uh, ja, mee de derde is gedaan. geworden, toch? Ja, ja, ja. Heb jij er al eens mee gedaan? Nog niet. Maar ik, uh, het lijkt mij sowieso heel leuk om mee te doen. En, uh, yeah. Gewoon met een stel, uh, gelijk, uh, gelijk uh, gestemde, zeg maar, keihard schreeuwen door Micah. Ja, dat van, me, he? lijkt me heel gaaf, ja. ja het lijkt me, ik ben er één keer geweest. Dat was de tweede, uh, tweede editie, zeg maar. En. Uh, nou, toen was ik alleen geweest om te kijken, luisteren en dat vond ik heel erg leuk om te zien. En uh, ja, ik zou zelf ook natuurlijk een, een keertje mee willen doen. Jeff, moet je nou, voor dat uh, grunten, moet je daar nou een bakkie voor uh, op hebben? Een bakkie te veel of valt dat nog wel mee? Nee, nee. Kijk, <taks scratch> net als een als als Lemmy ofzo. Net ja, als Lemmy van ja, Motorhead. Dat noem je ook <laughs> ja, ja, dat, Nou, dat, dat ja, kan natuurlijk niet in het echt. Hij bedoelt bij jou koffie, hè? Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, is nee gewoon euh, lekker. Een goede, goede Snaps. Nee, nou, ik, ik drink Offici überhaupt niet. Of Nee, oké, okay, maar. Uh, ja, ja, dat weet ik ook wel. Maar. Heb je wel eens uh, geluiden gehoord van uh, lui die uh, bijvoorbeeld wel dat doen? Nou, het, die ja, maar je hoort, van die, je hoort van die dingen. Van, van sommige mensen zeggen: ja, je moet veel roken. Dan krijg je lekker een rauwe stem. En mensen zeggen ja, jij moet heel veel koffie drinken. Of heel veel whisky drinken. Of whisky drinken ja, tijdens dat de dat de optreden. Ja. Veel cola van tevoren. Ja, ik drink meestal alleen water eigenlijk. Alleen en. En mijn, ja, mijn geheime recept is wortelsap. Ja, dat had je de vorige keer had je dat uh, bij, uh, bij de finale, had je, maar dat het uh, vertelt dat je gewoon water eigenlijk uh, dronk. Ja, uh, ja. Wortelsap? Ja, wortelsap. Waarom een wortelsap? Ja, dat is lekker dik. Dan krijg je lekker van die, oh, die lekkere dan ga, dan gaat lekker ofzo. Dan gaat het lekker slijm Inderdaad. <laughs> Heerlijk is dat. Ik hoor, ik hoor het al, maar ik, ik, ik, vind, de je ook, ik vind je er ook verdacht veel uitzien als een konijn. Uh, op dit oh, moment. dankjewel, dankjewel. <laughs> Heel goed kijken Dat is toch ook. een compliment. Je kan ook heel goed kijken. <laughs> ik ga, jemig, wortelsap. Yeah. Die had ik niet hey. verwacht. Ik hoor nee, altijd... goed hè. <laughs> ik hoor altijd water in dat soort dingen. maar uh, ja. voorlopig had ik nog geen bril nodig, dus dat is een Nee, dat is ook ja. een voordeel. Jemig. Nou, we gaan maar weer verder met uh, onze mooi programmaatje. Ook uit de regio. Bring on the bloodshed. Broken down. Met een beetje wortelsap. Ja, dit is Bring on the Bloodshed, Broken Down. Van een uh, EP'tje, uh, Broken Down volgens mij heet dat. Of Bring on the Bloodshed, één van de twee. Oh nee, in, oh, in Victorious Battle of zo. Ik, sorry, ik heb het niet, even niet voor mijn neus. In ieder geval, je hoorde Bring on the Bloodshed. Jullie gaan spelen, hè mensen? Dat klopt, ja. We spelen volgende week donderdag in de Nozem en de Non in Hengskerk. Dat is een bekende tent. Ja, wie kent het niet inderdaad. Uh, niet alleen Bring on the Bloodshed, maar ook Pound en The Name... Staan op het podium samen met ons. Dus uh, ik denk dat jullie inderdaad volgende week donderdag wel naar de Nozem en de non in Kerk moeten. Hè? Want eh, het wordt super vet. Merel. En hoe laat begint dat? Ja, het zal zijn, een uurtje of oh, half negen. Een uurtje of half negen? Ja. Mooi. Dan kunnen, kunnen jullie uh, gaan daar lekker heen. Gaan volgende week donderdag gewoon naar het concert. Maar eerst uh, uh, uh, wel tot tien uur even dit programma luisteren natuurlijk. Want, inderdaad. Uh, en over dit programma gesproken, jullie kunnen nog steeds gewoon drie vette gesierde EP's winnen voor ons. Even een mailtje sturen naar info Super makkelijk en nou, ze liggen gewoon op jou te wachten, dus mailen. Nou, hij was me helemaal voor, want het uh, stond op, in mijn draaiboek kan gewoon mijn draaiboek weggooien. Dat is, uh, het wordt helemaal overgenomen. Uh-oh. <laughs> nee, dat wou Anargie, ik net zeggen. Mensen. Bel uh, of mail naar info.altfm.nl voor die drie platen. En uh, jij wint die ene, jij, ja, jij kan die dingen krijgen op donderdag. Dit is Lamb of God, set to fail. je idee. Dat was hem. Uh, lamp of God, a set to fail was dat. Van het album Wrath. Inderdaad. Nou, ze zitten er nog hoor. Uh, heb je het een beetje naar jullie zien, uh, Jeff en ja. Tom? Ja, toch? Ja, ja. ja duiveltje gaat, uh, gaat in ieder geval omhoog. Ik, uh, ja, dat ja, heb ja, ik heb ja. heel snel geleerd. Afgelopen uh, woensdag, vorige week woensdag, tijdens mijn vrijdagspop, stonden de jongens van Ethereal ook al zo. En jongens van Gangster staan eigenlijk ook al zout, dus eh, horns op? Uh, <laughs> uh, dit, The Lamp of God, uh, daar is uh, onder andere ook, uh, zei, ik weet niet of ik het goed zeg, Bring on the Bloodshed heeft, of is het meer Ethereal, ik dacht meer Ethereal. Uh, ethereal is, uh, weet wel, die gast heel erg fans van The Lamp of God. Ja, dat ik heb ook een keertje met z'n op het podium gestaan ja. en dat we een nummer van The Lamp of God hebben Hebben ze dat gedaan? gedaan? Ja. ja. Hoe is dat aangeslagen dan? Want als, ja, als nou, u, het was, het was, helaas was het niet zo'n hele leuke zaal waar we toen speelden. Maar op zich was het... Uh, een beetje in de afmetingen van Exit Rotterdam. Want, uh, nee, nee, nee, nee, nee het, het was wel een grote zaal. Alleen het, het was, ja, ik denk dat het wel een beetje laat was en zo. En, uh, ja, dat ja. Het was, gewoon, het was niet zo druk als dat had, had kunnen zijn, zeg maar. Ja, als het wat eerder op de avond was, had het wel drukker geweest. Waarschijnlijk, ja. ik weet het niet. Maar het was heel erg gaaf. En wij hebben ons sowieso vermaakt. En kijk, dat, ik stond dan met het ethereal podium ja. mee te schreeuwen. Ja. Met uh, Late to Rest van, uh, ja. van Lamb of God. En ja, de rest van, van, van, van de band En uh, van, van Spartan zeg maar, Die stonden in het publiek En uh, de, de mensen, de vrienden van, uh, van die Theo stonden Die stonden om elkaar de hersens in te slaan dat <laughs> ja, ik een, heb bloedbad, gezien, dus een bloedbad ja, ja, ik Heerlijk, heb, dat is metal Ja, dat begrijp ik Ik heb dat gezien afgelopen woensdag Ja, zeg ik weer, afgelopen woensdag Vorige week woensdag bij bevrijdingspop was gelijk pogen. Ik denk, nou, ja. ga ik maar even fijn uit, want ik ben toch een beetje een mannetje wat boven de veertig is. Dus dan ja. heb ik toch zoiets van, ja, ik vind het allemaal wel leuk nog maar ik hoef niet uh, t -t tussen te staan. Uh, ah, uh, circle ja, pit gezien zelfs. Nou, dat zie je niet snel. Zeker niet op een nee? Dus Dat heb je eens goed pit. gedaan. Wat, uh, ja, je hebt verschillende soorten pits. Hè. Yeah. Kijk, je, je hebt het vingertje en dat gaat een rondje draaien zo, en dan heb je een circle pit en dan weet het publiek wat ze moeten doen. Dus eigenlijk heel wat rondjes rennen en elkaar in elkaar slaan. En je hebt je een wall of death. Dat wordt het publiek opgedeeld in twee stukken en dan rennen ze keihard op elkaar af en dan vliegen de leden halve kant op. <laughs> nee, je hebt gewoon een beetje pogo, een beetje mosje, uh -huh. en dan heb je nog hardcore pit mensen met flying kicks rondkomen vliegen. Uh -huh. nou. Dus dat bij jullie ook eigenlijk in, uh, tijdens een optreden? Of nou, we wat? hebben een heel mooi filmpje op, op Hive staan, of uh, nee, op, uh, op YouTube staan. Dat ja. was een optreden dat we hadden in de Flinties in ja. in Haarlem. Uh, toevallig ook met Ethereum. Ja. En uh, daar <laughs> heel speelden we. Ja. Ja, het zijn ontzettend of gas, ontzettend ja. leuk om met hun uh, ja. samen echt te spelen. Dus. Ja. Nou ja, dat was een, een filmpje en dat, uh, daar zie je ook inderdaad gewoon een morspit. En het leuke was, tijdens dat nummer was eigenlijk onze tijd al om. En uh, de, de PA was al uitgezet, dus ik stond gewoon mijn longen uit mijn lijf te schreeuwen zonder microfoon. Ja. Dat? En, en, en nou, het publiek ging helemaal los. Een enorme morspit, iedereen van elkaar in elkaar te slaan. Nou, dat is geweldig. De lichten <laughs> stonden al aan, dus eigenlijk was het feest al afgelopen. Ja. Maar het publiek ging nog steeds helemaal los. Dus dat, dat, ja. dat, dat zijn mooie dingen, daar doen we voor. Ik denk echt, als, als ik dat zie gebeuren, ik denk, er worden gewoon mensen in elkaar gebuikte bij de pauze, Dat ook in geen de, kan geen kwaad. Dat kan geen kwaad. Dus ik moet eigenlijk wat meer uh, toch ingevoerd worden in die metal scene. Heb ik uh, ja, een beetje die idee. Uh. Ja. ja. Nou, kijk, bij, bij, bij het uh, laatste evenementje met, uh, met ethereal dan. Uh -huh. Toen uh, had onze bassist iemand uh, de schouder uit de kom geslagen. <laughs> maar ja, dan krijg je wel een gratis t-shirt is het zo? Ja, dat slachtoffer dan. Het slachtoffer, hè. Laten we het niet verkeerd gaan uitleggen. Ja. Hoe zit dat met jou, Minno? Doe jij dat dan nog wel eens? Gaat die bril dan ook af, of gaat hij in tweeën? Nou, als ik weet dat ik het moet gaan doen, dan ga ik gewoon de lenzen dragen, zeg maar. Dan kan ik gewoon in vol zicht Je hoeft niet je lenzen te zoeken na afloop van de wedstrijd Heb ik één keer gehad. Ja? Ja, dat ik mijn lenzen vooruit was. Dat zie je om, Ik kreeg een klap op mijn kop, zeg maar, en toen vloog mijn lens eruit. Maar dat kan gebeuren ook wel eens gehad Zit dat mensen de... gewoon met een bril erin gingen ja? en dat je een uh, vertrapte bril aan het einde zaten ze te zoeken. Ja, ja, ja. Ja, dat is een oh. risicootje. Pearl, Pearl, Pearl, ja. Pearl. of uh, die, uh, die andere van, uh, dat is alleen maar Iwis Groeneveld, zoiets dergelijks. De dan, ja, ja, uh. Goed, uh, even, maar goed, uh, dat is dat, uh, dat even het, uh, het verhaal van wat een uh, feest er uh, gevierd wordt, maar... Hebben jullie ook ruimte dan ook echt nodig als er zo'n uh, optreden is waar jullie uh, spelen? Dat, dat, dat ze dus dat wel kunnen doen? Ja. Nee, maar aan, jullie kijk, hebben we wel een beetje een fanschaar nu inmiddels al opgebouwd. Ja, kijk, we Top. hebben zelf natuurlijk heel veel vriendjes en vriendinnetjes die altijd komen kijken. Ja. Maar het, het mooie is ook dat het gewoon heel erg aanslaat. Omdat de muziek die we maken is op zich nog best wel gangbaar voor ja. metal. Ja. Maar het is niet zo heel complex. Het is niet zo heel erg uh, moet overdreven het ook, extreem. Ja, maar moet het ook een beetje toegankelijk zijn dan? Ik vind van wel. Ja? Maar niet te natuurlijk, het moet geen nee. popmuziek worden. nee Het okay. moet wel gewoon knallen. Maar ja, dat moet... o, hoe toegankelijk het is, natuurlijk, hoe meer mensen je er blij ja. mee kan maken. Dat is daar eigenlijk. Ja, want uh, dat hoor ik uh, van. Want uh, je zegt het al, uh, van Ethereal, wat je al aanhaalt. Die jongens die zeggen, ja, het is allemaal zo beperkt allemaal. Wat, uh, wat er in Nederland aan metal fans rondloopt. Ja, klopt. klopt. Ja? Het is, het, de scene is op zich. Het is niet heel klein, maar. De, de, de, het is heel erg uh, zeg maar, geclusterd, dus ja. je, je hebt zeg maar een metal scene in Heerengewaard, je hebt een metal scene in Haarlem, je hebt een metal scene, en het is niet één Weleens grote scene, zeg ja. maar. Heb je wel eens gehoord van No Remorse for the Week? Van gehoord? Ja, he? uit de hier uw gewaard komen ze. Ik heb er een lijntje uitgegooid, maar het leek op mij, mij wel leuk lui in ieder geval. Okay. Dus, dus ja, uh, nou ja goed, de hier uw gewaard, daar heb ik gehoord dat het inderdaad wel een beetje leeft. Ja, uh, ja, ja, maar ja, het is moeilijk om dat allemaal bij elkaar te krijgen in één in, in scene, zeg maar. Dat, dat is het lastige, omdat, ja. Ja, je hebt wel een paar van die, van die fora en zo, maar ja... ja. Het is, is, is lastig. Goed, ik uh, krijg alweer uh, drift, Ik, ik zie al driftige gebaren aan de andere kant uh, te, te zien en te horen en te luisteren. Nou, Meno, uh, tijd voor een paar mooie triplets, zeg het denk dan ik. Dan maar, hè? Jullie mogen mezelf ook aankondigen, hoor. Ik was oh. er even uit. Nou, goed, uh, dat, uh, dat, dat schijnt dan hier volgens mijn lijstje. Heaven Shall Burn nee. met. Nee, klopt niet. Ice. Nee? <laughs> oh ja. Ice. Yeah, yeah. Brainwashed. Alright. Dit zijn de triplets waar we het voor doen. Natuurlijk op ZFM Zandvoort, alternative FM, elke donderdagavond. Dit soort muziek. Nou? Ja, Iced Earth, Alternative FM, CFM Sanford Speciaal. Ja, zie je, je had, het het je had het me nog verteld Iced Earth het verteld. Ja, verteld, Die verteld. triplets, met die man met lange haar uh, Met die baard uh, Ja, want, want dat vind ik nou weer uh, hoe, want beschrijf, beschrijf die vind nou eens, Hij even, vindt even, het, het is John, John Shaver van, uh, van, van, uh, Hij van Iced, uh, Iced Earth Dat is gewoon dat is een kerel, een oude vent, die staat daar, dat is net een soort Sinterklaas met een lange leren jas. En die staat daar te spelen en ik de rook, rook komt van die gitaar af. Zo hard gaat dat. Ja. Dus ik zeg tegen de gitarist van ons, hey, uh, ga eens oefenen. <laughs> dus uh, dat gaat nou minstens net zo snel. Uh, ik zie niet dat hij echt uh, nu op... Uh, op uh, of is dat jullie... Dat, dat, zien drummer, die? dat is de drummer. Dat is de drummer <laughs> die zit al heel verschrikkelijk te kijken, Tom. Maar goed. Uh, Don Sjevers zeg je ook nog. Dan zou je kunnen verwachten van nou, hij zal toch ook de rest eigenlijk even onder handen moeten nemen met uh, shaven of iets dergelijks. <laughs> ja, dat ja, is je, je zo te verzinnen. Maar het, het feit dat, dat hij grijs is met lang haar, dat, uh, dat vind ik dan wel heel erg bijzonder. Ja, ik zie. En, jee. Dat is niet een goede foto hoor, Menno. Wat ik net zag van, van een van die jongens van Iced Earth. Nou, ja, lijkt hier niet op, hè? Nee, ja, nee er komt nee, een, dat het niet. een not even close, zou ik bijna zeggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, uh, het zijn ook vreemde. Snoeshaan. Ik zou bijna zeggen hapsnurkers. Maar het uh, valt nog wel mee. Nee, je zou het zo kunnen doen. Je zou het zo kunnen doen. Uh, moet je ook een beetje gek zijn om dit soort muziek uh, te maken? Een beetje positief Ja, gek, uh, gek. op muziek. Je moet gek ja. zijn op muziek. Anders dan haal je het niet. Want ja, maar ook je positief gestoord. En, en, en in, in dat serie, Want ik vind ook altijd... Ja. Die mensen in de metal scene... Die vind ik al over het algemeen vrij prettig gestoord. Uh, nou, een, beetje een beetje excentriek ja. misschien. Maar vooral gewoon dat je, dat je niet bang bent om, om jezelf te laten zien. Ja. Ik denk dat als je een beetje introvert bent... Dat, dat, dat je dan niet zo ver komt. Nee? Nee. Je moet het sowieso heel leuk vinden om te doen. Want je, aan de eerste, eerste periodes is alleen maar gewoon investeren. Qua tijd en qua geld en qua zweet. En, uh, je bent zo hard bezig tot je, tot je uiteindelijk er bent. Mm -hmm. En dan moet je het wel leuk vinden om te doen. Want ja. anders dan, uh, dan haak je af over. Even. Ja, want even nog terugkomend op wat hier ligt. En waarvan uh, we er uh, drie weggeven, toch? Hè? Want, weggeven. Hè, ja, we gratis. Uh, gratis, jongens. Uh, hallo, het, het ligt hier. Voor Glory. De EP die Spartan heeft gemaakt een tijdje terug. Die ligt hier dus gewoon. En wat moeten ze ervoor doen? Mailen naar mailen... info.altofen.nl Met erin in de titel Spartan. En gewoon zeggen waarom je wil hebben. Of gewoon hebben. Vind ik ook wel goed. Ja, want, uh, wel even heel makkelijk voor ons. Even een naam en uh, ja, een adres adresje. Uh, misschien uh, misschien wel makkelijk hè. Ja, want, want uh, uh, uh, uh, uh, uh, het ligt er niet om. Ik heb, ik heb het hele spul heb ik ergens nog. Uh, van jullie heb ik nog ergens staan. Maar uh, ja, dit is gewoon fantastisch. Dit. Oh, uh, dankjewel. Ja. Dankjewel. Gewoon ge uh, Heb jij nog wat uh, te vragen? Misschien? Nee, ik, uh, we gaan zo weer even verder met ja, Sparten. We gaan ja, straks goed. weer een nummer drijven in een EP. Die jij kan winnen. We hebben het nog <laughs> even yeah, weer terug. Ik winnen, ja. Hier eerst een uh, iets uit Amerika, wat niet zo heel erg bekend is in Europa. Tenminste, wel bij de hardcore-liefhebbers, maar niet in het algemeen. Five Finger Death Punch. Het is wel altijd dit. Angel <laughs> ja, de... ja Slayer! Het doet mij denken aan een echte gouden periode. dat Alfred Lagarde nog op de radio zat. Want zo lang bestaat die band zeker wel, Slayer. Uh, ja, ik kan niet anders zeggen van de oude tijden herleven van Kou en Dan Café. Zo, uh, zo beleef ik het eerlijk gezegd. Maar ja, jij als kenner van de 60er tot en met 90er jaren moet dit dan ook wel wat, uh, wat zeggen, Jeff? Want. Uh, ja. Dat, maar mij, je, het lijkt like mij dat... Uh, ja. Slayer, Slayer, Slayer is, is er al uh, een lange tijd leuk. actief hoor. Wat Slayer dat, is leuk. Ja. Dat is gewoon... Ja, als, je, als je metal zegt, dan zeg je eigenlijk Slayer. Ja. Maar, het is ook normaal als je op een festival bent. Je zegt niet... Hey man, hoe is het met jou? Nee, je zegt Slayer! <lacht> ja. En dan, ja, dat is, zo zeg je hallo. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, nee, je goed. staat bij een willekeurige band. En om ze aan te moedigen, wat zeg je dan niet? Van, hey, goed de best doen hè? Lekker spelen hè? Nee, je zegt Slayer! En dan, uh, dan begint het weer ja, uh, is, dat, is dat gewoon een ingevoerde kreet nee, het is, Binnen zo hoort de metal scene het, ja. het, ja. is, Gelden ze ook als voorbeeld Voor de metal scene uh, Nee absoluut niet Want ze nee? maken kutmuziek. Nou, en, waarom dan uit. en waarom draaien we het dan is, het, nee, Wat zij maken is gewoon slayer en, ja. ik, ik en Zijn weet ze niet. daar uniek in, in, in hun manier van doen nou er, zijn wel, er zijn trash, uh, metal. nou, er zijn wel trash er zijn wel trash bands die, die uh, bijvoorbeeld Evil. dat is een ja. modernere trash band. Volgens mij kan die uit Engeland zelfs, niet uit Amerika. Ah, ik weet het niet. Maar die, uh, die spelen ook Slayer-achtige muziek, Slayer-esque muziek, zeg maar. Maar het, het, het, Slayer is natuurlijk altijd Slayer en alle andere bands zijn niet Slayer. Nee. En, ik, ja. Er komt bij mij nu ineens een dat naam... Black Sabbath. Ja, Black Sabbath. Maar ja, dat, dat is, is wel zo. voorloper. Ja, uh, klopt. maar Black Sabbath heeft eigenlijk alle muziek al geschreven. Heb ik, heb ik veel meer eens horen zeggen. Ja? Als je metal schrijft, dan schrijf je eigenlijk alleen maar covers van Black Sabbath. Want Black Sabbath heeft alle metal nummers al, dat al ooit ik, geschreven. Dan zeg ik dus Cozy Powell en Ozzy Osbourne. Want dat zijn, naar uh, mijn idee, de mannen van Black uh, Sabbath. Tommy en oh. Yomi. Ja, ja, ja. Ah, joh, ik heb het over Cozy Paul en uh, dat, zijn, dat zijn de snuiters. Maar uh, er komt mij net een, even een naam te binnen. Uh, ik heb ooit eens een keer uh, Kees van Amstel uh, gebeld. Uh, Kees van Amstel is een stand-up comedian. Voor mensen die het niet uh, weten, Zit bij Toomler en uh, bij Comedy Train. Daar uh, is hij actief. Maar die ging eens een keer naar een concert. En toen had ik, uh, had ik het, het echt zo'n harde concert. Belde hem op. Kan je even staan? Ik zit bij een Concert van Saga, Osserkop! <laughs> Saga was dus ook zo'n band. Saga. Niet van gehoord. Kent u die nou, nog? De progressieve rockband Saga. Saga, ja. Van, dat is van echt naam. Een, uh, ik ben bang alleen van naam. Ja, maar het was echt zo'n zo keiharde band was dat. Uh, ook mental. Uh, dat weet ik bijna wel zeker. En het, je hoorde ook echt toen ik hem belde, hoor je echt zo'n puist. Herrie, hoe doe je die tellen? Dat waren de eerste mobieltjes. Oh, dus, ja, maar toch? Het, het, het sorry Jaap, ik ga je, sleer, je toch even, en, even en, interpreteren. De eerste mobieltjes, die waren toch zo groot als een koffiekant tegenwoordig. Nee, ja, inderdaad. daar ja. zaten wieltjes onder. Ja, die <laughs> die, die kon toen... je achter je meeslepen. <laughs> nee, maar, het, maar dat, zo ging dat dus ook in die periode van... Ja, jij zegt het. Hè, je gaat niet zeggen, "Hé, hey, lekker gespeeld. Nee, maar dat, ja, dat soort kreden. Ja, Zou het al een compliment zijn als je als het over een jaar of vijf zegt... dat ik als ik op zo'n metalfeestje ben en dat zegt... Hé, hey, goed gespeeld. Nee! Pardon! Nou, <laughs> als is. dat zou gebeuren, ja. nou, dan, dan zou dat zou voor mij alles zijn, denk ik. Dat ja? Is, ja, dat zou geweldig zijn, toch? Als je gewoon een begrip bent, want ja. Slayer maar is geen band je, meer, dat is gewoon ja. een begrip. Ja, oké, okay, het is een begrip. Maar goed, in hoeverre zijn jullie al uh, daarin? ja de Onbescheiden vraag, maar ik wil gewoon ja. even uh, een ja. ja, beetje ben aan image building, we ik zijn die toch lekker bezig. Ik weet het niet, het is heel leuk, ik was gisteren bijvoorbeeld was naar de bioscoop, komt bij zo'n kerel naar me toe. Hé, hey, ik zag jullie uh, toen in de, in de flinties en toen had ik een cd van jullie gekocht en je, je kreeg nog 5 euro van me. Dus ik ga even wisselen bij de, bij de man hier achter de balie. Dus die ging 5 euro wisselen, dus ik kom het 5 euro aanzetten en ik... ik ik Jij van, zei het, van, okay. Uh, okay. Als ik het was geweest <laughs> ja. Had ik gezegd: hé, hey, dat is toch die zanger van die band Waarvan ik die cd heb gekocht, die we niet voor betaald heb Rennen <laughs> ja. Maar ja, Dus op zich Kijk, mensen die, die herkennen ons en, en, en ze zijn wel positief ja. En, en, ja Het is heel lastig om te zeggen Hoe ver je bent als band nee, zijn, dat weet dat je, het, niet En echt. Dat zie je niet Oké. Okay. Ja, ik, een Gauw, een grote ik ga er ja, toch eroverheen praten, want we komen een beetje krop in de tijd. Een grote, een grote invloed van, uh, van Spartan is deze band. Amon en Marv. is het een doodzonde op de radio om een goede plaat te onderbreken. Maar om goede platen weg te skippen, moet er een goede reden voor zijn. En dat is de grote afsluiter van Spartan bij ons bij Alternative FM. Je kan nog steeds mailen info voor die drie plaatjes. Gesigneerd door de Bandaus, dieren. Ik zal het doen! We gaan over naar uh, hun eigen platen. Dat is... Uh, uh, ze hebben twee platen gemaakt uh, op een... Uh, nee, ze hebben twee nummers gemaakt op hun laatste EP. Hele grote epos. Jongens, willen jullie nog een laatste zoals uh, uh, spotmomentje doen. Van waar spelen Dom, jullie, waar kunnen jullie vinden? Spammen! Ja, 20 mei in de Nozen en de Nol in Heemskerk. Dan 19 juni in de Winsen in Amsterdam. En 10 juli in het kasteel in. Uh, Stel... Ja, Al van Aan de Rij. Aan de Rij ja. En welke website? Uh, SpartanMetal.hijs.nl. Dat gaat helemaal goed komen. Spartan, dat was de band voor deze van vandaag in ons programma. Volgende week weer een normale uitzending. Met, help even. Gangster! Gangster is volgende week uh, hier te gast. Gaan ze akoestisch proberen te spelen in ieder geval. Dat wordt heel gaaf. Ik, uh, ik hoor jullie graag volgende week. Mailen info at